De drie lichamen werden gisteren gevonden, ongeveer 300 meter onder een steil wandelpad. De Nederlandse vrouw en haar dochter waren op vakantie in Zwitserland. De zoon woonde daar. In een zwembad in Lommel in België is gisteravond een Nederlander verdronken, volgens Belgische media aan man uit Eindhoven. Het zwembad was afgehuurd door een moskee in Lommel. De man zou in ondiep water hebben gevollibald en daarbij onwel zijn geworden. Het kunstwerk Sea Level in Zeewolde wordt afgebroken en weer opnieuw opgebouwd. Het werk uit 1996 bestaat uit twee lange betonnen muren... die laten zien hoe hoog het zeewater zou staan zonder dijken. De betonnen muren zijn in slechte staat. De Amerikaanse maker draagt een miljoen euro bij aan de renovatie. De provincie Flevoland betaalt 175.000 euro. Het weer op de meeste plaatsen droog, maar aan de kust kan wat regen vallen. Het is overwegend bewolkt met af en toe wat zon bij 10 tot 13 graden. Aan het einde van de middag gaat het regen in het zuiden. Vanavond en vannacht in het hele land buien. En morgen eerst wat droger, later opnieuw regen... en dan wordt het ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Ook gewoon het op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. We openen de deur. Nothing is different. We've been here before. Pacing these halls. Trying to talk over the silence. And pride.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 Oh, een lekkere disco uh, klassieker van uh, Unique die even onder handen is genomen. En een lekkere dansbare plaat is geworden. Hè. Een beetje van deze tijd, uh, man. Wat zei je? Sorry. Een beetje van deze tijd geworden, die plaat. Uh, met, uh, met de biet Ja, het zo. Een, uh, heerlijk plaat worden inderdaad. Unique en one of cuts is what you need. Nou, vanmorgen hadden we Robert van Overdijk uh, eventjes uh, in de uitzending bij Goedemorgen Zandvoort, uh, toch? Ja, dat klopt. Ben Zonneveld sprak vanmorgen met Robert van Overdijk. Die zat lekker in de auto.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 Zeker, en heel erg voor, voor het circuit, hè? Om ja. de drukte even uit te testen. Precies. Dus, uh, ik vind dat ze dat gewoon moeten doen. Ja, dus uh, Robert, uh, wij sluiten ons bij Ben aan. Ja. Gewoon uh, de bewonersdag uh, dit jaar weer terug laten komen. Nou, hij is uh, onderweg naar het uh, carnaval, dat hoorden we. Hè? De, ja, naar Oeteldonk. Hij, hij is er helemaal klaar voor, naar uh, Oeterdonk. Dus we gaan uh, voor Robert gaan we nog een uh, carnavalsplaat uh, draaien. En daarna carnaval in Zandvoort. Morgen kindercarnaval. Echterkine, hier ben ik weer. Mee was moeder zei keer op keer. Zo heb ik ooit eens in de kerk gestand met de verkeerde griet, dan dat niet goed gegaan. Ja, voor de dienstak al weg, ratjes leeg, want ze was zo leeuw. Soms leuk om iets fout te doen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 Oké, okay, dus uh, ouders zijn ook uh, van harte welkom morgen bij het feest. Ja, zeker. Ook als je geen kinderen hebt? Uh, ook als je geen kinderen hebt, want je, je, ook al ben je 75, je blijft een kind als je die muziek hoort. Oké, okay, ja, heel goed. Ja, waarom kijk je mij nou aan? Ik kan ook jou aankijken natuurlijk. Ja, maar jij wanneer carnaval ja, ja, ja, je ja, net uh, af? Nee, toch?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 Dan zie je ja. later uh, al die kinderen met de ouders en uh, die ballonnen langskomen. Ja. Ja, Dat is ja, ja, heel ja. gezellig uh, op straat. Ja, ja, ja, ja. Dat is zeker leuk. Dus, uh, waar vieren jullie carnaval in, uh, in de Altenstraat? Bij uh, Blauwe en Hardy? Nee, nee, nee bij uh, Café 4. Oh, Café 4, ja, ja. Blauwe en Hardy heb geloof ik uh, Apreski. Café 4 heeft uh, uh, carnaval en volgens mij de Chin Chin ook carnaval. Ja, ja.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 Ria kwam er net in opkomst uh, en toen uh, ja, was ze natuurlijk bij Sartarik uh, uh, welkom. Dat was uh, haar uh, ja, een van de eerste baantjes en dan mocht ze een hele avond uh, zingen voor uh, 50 gulden. Zo. Nou, ja. uh, niet goed betaald toen? Helemaal niet, volgens mij. Volgens mij nee. best een aardig bedrag. Ja, zeker. Maar, uh, dus jij, nee, Sartarik, uh, uh, hield er ook wel van. Dat Mooi, het En dat uh, boek uh, kunnen we dat uh, nog ergens uh, krijgen of zo, Kees? Een soort uh, ik zou het niet weten. of Dat uh, heeft bij uh, Bruna de hele tijd gelegen natuurlijk. Maar ik denk dat ze wel uitverkocht zijn inmiddels. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, morgen dus uh, ben jij uh, Kees den Eerste. En ja. dan is het uh, tijd voor uh, kindercarnaval. Nog even de gegevens, uh, Kees, voor iedereen uh, die uh, daar langs uh, wil komen. Ja, iedereen is welkom. En uh, gewoon meedoen en uh, gezellig... Uh,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 Om bij de Zonfors Radio vanuit het scharrengat. I'm thinking, thinking, God, you found me. That you found me. Every day, I go places in my head. Darker, hard They look like monsters in my Just the TV make you think the whole world's about to end Wat is het uh, nu, Mo? Met, uh, uh, 13 voor 4. 13, geen uh, 10 uh, <laughs> Oké. Okay. Nee, dat scheelt weer. <laughs> Helemaal goed. Dankjewel. En uh, dat was een uh, lekkere single van Tiesto... Uh, op de zaterdagmiddag. We hebben weer wat uh, nieuws voor je. Wat nieuws in het kort. Ja, want uh, wil jij nou op de fiets uh, richting... Uh, nou, het zand wordt uit eigenlijk. Eh, moet je naar school toe of wat dan ook. Moet je even opletten, want de oude trambaan trein, die wordt uh, tijdelijk afgesloten. Om de hoek van de burgemeester Naweelaan en de kwals van Uvoortlaan zullen 25 eh, nieuwe bomen worden geplant. En daardoor eh, is het ongeveer eh, drie weken daar uh, afgesloten. Dus Zij zijn ze even... drie weken mee bezig met 25 bomen? Ja, ik weet ook niet wat ze allemaal gaan doen. Ik zou het in de dag kunnen. Maar eh, uh, moet ze voldoende koffie tussendoor drinken ofzo? Ik weet het niet.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 Maar het gaat om uh, de street artist Judith De Leeuw. Uh, die was nog uh, recent te zien op uh, de NPO en documentaire. Uh, die zoekt nog een hele grote lange muur dus. Stuur even mailtjes als je een hele grote lange muur hebt. Naar info.beleefsandvoort.nl Nou, een beetje voor jouw tijd. Maar vroeger hadden we een uh, Chinese in Sandvoort. En uh, die, had, uh, of die heet eigenlijk de Lange Muur. Dus, uh, maar uh, daar kom je niet verder mee uh, waarschijnlijk. Nee nee, nee, nee, nee. Dat is denk ik uh, al lang gesloopt, uh, die Lange Muur. Nou, nou ja, die staat in de kerkstaat. <laughs> Oké. Okay. Goed, tot zover dus uh, dit, uh, dit verhaal. Wel leuk uh, dat ze weer terugkomen inderdaad met uh, de street art uh, hier in Zandvoort. Hier is uh, de single van uh, Louis Capaldi. We were strangers at the bar. They were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song. Next thing I knew I'm walking over. Came and tapped you on your shoulder. Said my dear you're not the only one.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 En to de Harlem Shuffle. Yeah. Nou, bijna vier uur. We kunnen nog uh, één plaatje draaien. Tot aan het uh, nieuws en weer. En dat is deze, de Backstreet Boys. Tot zo. Rock your body, yeah. Everybody, yeah. Rock your body, rock.